Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinningen, van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaapzaak! Boudenwijn de Groot. Ja, meneer de president. En nu zijn we er wel, hoop ik. Ik ga het gewoon even controleren. Lekker onprofessioneel. Maar ja, het gaat er mij om dat we er zijn. En volgens mij wel, zo'n beetje. Kijk eens, ik hoor dat dan. Ik hoor dat dan. We zijn er gewoon. <laughs> nou, na een uh, half uurtje klooio zijn we uiteindelijk. Uh, het ging een beetje moeilijk met de uh, geluidskaart en alles. Goed. Uh, nou, even een instrumentaaltje erbij. Want wat doen wij vanavond allemaal op de radio? Nou, wij hebben vanavond voor jou in de aanbieding een sloopmoment. Hebben Herbert een. Uh, ja, we doen de blinden eigenlijk wel het een en ander aan. We slopen leesregels, we slopen stokken. Want we gaan dit keer een blindenstok slopen. Jawel. Dus uh, om half tien kan je dat uh, gaan horen. Tenminste, als het allemaal goed blijft gaan. En dat denk ik wel. Uh, en voor de rest heel veel nieuwe muziek. Maar ook het een en ander aan oude muziek. Want ik ben uh, vandaag in Hilversum geweest bij uh, de Vinylmarathon. Informatie daarover kan je vinden op internet. En daar heb ik even wat platen gekocht die... Uh, uh, Zometeen ook gaat horen. Goed, eerst maar eens even wat nieuwe muziek. Je zijn de Pentatonix en cheerleader,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 I'm <laughs> Thank yeah. En turn, turn, turn, hoor je hier bij Everything Radio. zodat so, we even weer een sprintje trekken. Maar goed, uh, dit is Everything Radio dus nog steeds op den zaterdagavond. Met uh, zometeen, ja toch maar eens eventjes wat uh, van uh, vinyl pakken. Eens even kijken wat we gaan doen. Maar we gaan eerst eens eventjes uh, live naar normaal, naar toen live. springlevend van die LP. En dan hoor je hier met uh, Hendrik Havenkamp. Komt hier. Zie hoor. Bam. Ja. Er ging het van kiegers door, de heiden maar verhemdelijk met de petten open en oor. Sint-Mode was vrouw Haveland, die deed Zieper geët, die had het van Bremen, de krek, de prachtige Santoën. And I'll be in it too, I will do it in the road. Do have drink? was ze niet for it. And de the summer, the was the good thing I to do. You said, we fell and I'll have It's magazine <laughs> Echt springelijvend, zoals ze tot LP staan. Normaal een Hendrik Haverkamp, uh, volgens mij begin jaren 80. Een nou, beetje, ik laat ze hem nog even afmaken. Oh. Ja, mooi Goed, ik had het je beloofd, dus ja, dan moet ik het ook doen hè. Ik ga dus eventjes een plaatje rijden van vinyl Ik moet eventjes uh, de andere kant op Omdat die pick-up een uh, halve meter Nou, uh, misschien wel een meter van, van, van of staat En ook van de microfoon Dus ja, je gaat me even slechter horen Denk ik Nou, het, het gaat Nou, ze zeggen, daar komt hij En hij doet het hoor Van het krakende vinyl hij ah, klinkt super hier. Take on me. Bij Everything Radio, een hele goede avond. Ik zie, dat hoorde je al van Peter Koelewijn, DJ Sven en nog wat gasten. Kom van de dak af. En daarvoor hoorde je hem echt van het uh, oude vinyl. We gaan er straks nog een aantal draaien hoor. Dus dat komt goed. Uh, nog even een paar, uh, een of twee plaatjes uh, tot het uh, nieuws en uh, dat soort onzin hier bij Everything Radio. Waar je kan reageren via de Skype zometeen. De Skype gaat zometeen open. Everything Radio is de Skype naam. Voeg hem maar eventjes toe en dan uh, kan je live in uitzending inbellen. En ik zal me even een duwtje geven in de goede richting. Zo. die zijn Daniel Recklef, Ray Cliff en de Night Sweats en SOB. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need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 Daniel Radcliffe and the Knights, hoe zijn een SOB? En waar dat SOB voor staat, ja dat mag je zelf aanvullen. Uh, we zitten hier met een probleempje. En het probleem is dat uh, ik waarschijnlijk het nieuws zelf moet gaan doen. Uh, aangezien de URL hier nog niet in staat. In het systeem. Dus ja, wat doen we dan? Dat is de vraag. Nou, ik ga eens kijken of ik hem uh, uit mijn hoofd weet. Dat wordt een aardige uitdaging, maar ja, een mens moet wat. Je kan nog steeds in skypen en uh, dat soort uh, grappen via Everything ready op Skype. Kan je na het nieuws doen, tenminste als het nieuws komt. En dan kan je het zo doen. Uh, nou, eens kijken wat hij doet. Uh, ik heb toch nog een uh, paar seconden, geloof ik. Uh, zo... En dan... Zo. Nou, kijk. De Colin Linus beginnen al, terwijl ze nog niet eens moeten. Uh, maar als het goed is, heb ik hem. Nou, eens kijken of dit hem is. Nou, uh... ah, heeft hij neergezet dan. jongen, jongen. Dit is echt weer... Nee, hij doet het toch niet Nou, dan gaan we gewoon de Common Linnets doen En die zijn eindelijk weer eens de goede weg gegaan, laat ik het zo zeggen um, Alleen, nou moet ik de goede weg nog gaan naar de plaat Nou Zo, Hurts on Fire, de Common Linnets Hier op de radio en ja, geen nieuws Dus excuses voor het ongemak al de tweede keer vandaag Gaat lekker jongens What's on fire? The Common limits. En ja, ik kan het wel zeggen, maar ja, dat weet iedereen wel. Toen de tijd gestuurd is naar het uh, Songfestival van uh, 2014, dacht ik, ja. Met het uh, nummer uh, Calm After the Storm. Maar ja, dat vond ik niks. En kijk, als we nou met dit soort muziek nou naar het Songfestival waren gegaan, dan was het nog wat geworden. Maar goed. Als het goed is, heb ik nu wel het nieuws. Eens kijken. Hallo. Even kijken, waar ben jij? <laughs> Jongens. Ik uh... nou. dacht dat ik hem had. Maar blijkbaar doet hij dus ook via die weg niet. Uh, dan heb ik een plaat, hoop ik. Voor mezelf. Anders gaat het wel weer lekker fout. Nou, eens kijken of... Ik... Nou, die plaat doet het volgens mij zelfs niet. Ja, kijk, dit is tenminste een beetje nieuw, hè. En we die mensen ook weer blij. Goed, de Skype is uh, zo goed als open. Nog een uh, minuutje Everything Radio op Skype. Ik Sarah Larsen en Lush Live hier bij Everything Radio, een, uh, een nieuwe plaat. Goed, we gaan eventjes eentje doen van uh, The Carpenters en daarna weer eentje van uh, het oude vinyl. Ah, oude. Ik geloof dat uh, het een jaren tachtig plaatje gaat worden. Dit is in ieder geval een plaat uit begin jaren zeventig, The Carpenters. When I was young, to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 today once more sure. Yesterday. toch gewoon uh, mooie plaats zeker te weten en dat als van het vinyl. Ik zal hem nog eventjes lekker laten kraken, zodat je ook echt, ja, hij bewijs hebt dat het van vinyl is, hè? Nou. Ja, ja. <laughs> Goed, plaatje uit de jaren 80. Ik zal hem uh, zo, met... nou, weet je. Nou, kijk, hij zit nou echt op het einde. Uh, we gaan als we toch een beetje over de, de piraten zijn. Tenminste, we was wel een beetje de tijd van de echte piraten toch? Dus ja, als we het toch over de piraten hebben, kunnen we net zo goed dit draaien. The government wants to close them down. But we want them to stay. The plain sounds that we all like. So don't take them.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 We love the virus stations We love the virus stations Don't let them take them away Don't let them take them away Don't let them take them away There's some swinging DJs playing top 40 records They can really turn you on Now the government's trying to close down the stations What'll happen when they're gone? You won't hear the music that you like Any old time a day or night Oh, we love the pirate stations No, don't take them away Please don't take them away Een betere versie van deze plaat op mp3 zou geen overbodige luxe zijn. Roaring 60s, we love the pirate stations. Het is bijna half tien geworden, dus dat betekent ook bijna tijd voor het sloopmoment. Jawel, hier bij Everything Radio. Herbert sloopt een blinde stok. Maar goed, eerst nog even vang boeien en zwart-wit. Plein. Een taxi, er is de laag. even op de, nou ja, dit is, ja, dit is wel handig. Zo. Uh, het is denk ik toch wel handiger als ik hem even anders neerleg, want anders ligt hij een beetje te hoog. Ja, hier nou, kan hij wel kan. mooi liggen. Nou, wat we vandaag gaan slopen is een, uh, een iets wat jullie niet zo leuk vinden, dat is een stok. Want iedereen heeft wel eens een domme ervaring mee en die zo van, ik heb nog een oude stok, die toch gewoon een beetje kapot is, dus... Laten we die maar slopen. Nou, we gaan hem gewoon uh, proberen kapot te krijgen. En uh, ik ga uh, hem hier al half tegen de muur zetten. En dan de even op stampen, kijken wat er gebeurt. <lacht> wow. Nou, hij is nu al één keer midden. Wat een. Nou nu trek ik aan het elastiek, ik heb hem aan de muur vastgemaakt. Alleen hij gaat nog niet, kapot. <lacht> Die uh, is echt aan alle kanten compleet. Hij is zo groot. <lacht> Oké, okay, wat geven. 1, 2, 3 buisjes waar al helemaal geen elastiek meer in zit. Hier nog eentje. Balletje is ook al compleet vanaf. Oh, elastiek is er nu helemaal uit trouwens. En uh, ja. Even kijken, dat is wat we dan ook Nee, dat werkt nu niet. Normaal werkt dat. Maar in ieder geval. ja, nou, hij is echt helemaal kapot. Nou ja. Weet je, ik denk dat uh, ja, als je het zelf wilt doen, het kan best. Alleen dat moet, dat moet je wel met een oude stok doen, want hij gaat wel goed kapot. Nou, dan was dit het slow moment. En uh, als jullie zelf nog ideeën hebben of uh, tips, wat ik je kan slopen, dan hoor ik het graag. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, is nog een fijner en dankjewel, Herbert. <laughs> Het sloop op, bent. ja, zo doen wij dat. Hè. Goed, we gaan er eventjes uh, lekker tegen gaan. slotte weekend. Easy, die Highway to hell. Hing trouwens bij een museum. Rock Art heet dat uh, uh, bij de WC. oude platen hebben ze zelfs gekregen voor deze plaat. Easy DC en Highway to Hell. Ja, goede muziek maken die gasten. Tenminste, voor een keertje leuk. Maar ik zal er geen... Ja joh. Nee, maar ik zou er geen heel album van, uh, van luisteren. Zeg maar, achter elkaar. Goed, je hoorde hem net al eventjes en... Die heb ik ook kon ontdekt door het uh, luisteren van oude programma's en zo, wat ik uh, vaak doe. Uh, Desmond Dekker en de Hezus of zoiets. En de Israelites. Plaatje, uh, plaatje uit 1969. Get can be fed. Oh, me We're gonna Um that's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 Jamaica. Mooie plaat. En ik zou dat artiest niet weten, want ik denk dat je het wel kunt horen. Ik kwam van vernieuw. Jawel. Goed, dat was nog even een van de latere zomerse plaatjes in, in september, zeg maar. Goed, we gaan door tot uh, nou, een uur of elf, denk ik. Of het, uh, het moet dan wat lekkerder gaan. Maar, of uh, wat lekkerder gaan. We moeten er nog zin in hebben om nog langer door te gaan. Maar in ieder geval elf uur gaan we doen. En hier zijn de kings of Leon en Sex on the Fire bij Everything Radio. Oh, ik heb nog even. Nou, dan kan ik zeggen dat je me kan skypen op Everything Radio of 0611 05 18 96. Uh, Kan je bellen, whatsappen, sms, wat dan ook. Zie nou hoe je eruit komt. Deze jongens, tussen die jongens uit Enschede en volgens mij zat er ook nog wat vrouwen bij, dacht ik. In ieder geval, naam kwijt, naam kwijt, naam kwijt. Dus ja, dan pak ik maar even mijn computertje bij. En die zegt dat het de bevoens waren. Nou, dan geloof ik dat. Het is bijna 10 uur. Maar je krijgt het nieuws niet, aangezien de linker niet helemaal doet. Dus ja, dan zullen we dat helaas moeten overslaan. Gebeurt toch gebeurt er niks bijzonders op de wereld zou iemand hebben gezegd. Mm, nou, eventjes een plaat. Uh, ja, nou, ik denk dat als je als een beetje muziekkenner, als je dit intro hoort, dan weet je al genoeg. Ramona, I hear the I press you, caress you, and bless the day you told me to care, to always remember the rambling rose you wear in your hair, the where days. I Zo, toch maar eens eventjes een beetje de piratenkant op. You can the twinkle lights. En als ik de quickstep dans met jou. Als ik de quickstep dans met jou. Quick, quick, slow. quick, quick slow. Ik haal het maar net. Weet ik dat ik van je hou. Quick, quick slow. Quick, quick, slow. Dat mag van mij wel uren duren. Krijg ik ruzie met de buren. Maar wat geeft. Dat nou, Als ik de kwikst heb, dans met jou. Kwik, kwik, Weet ik dat ik van je hou. Kwik, slam, kwik, slam. Ook al trap je op mijn tenen op een schop tegen mijn schenen. Ik hou van jou. Jij zei tegen mij: Ik dans alleen maar rock en roll. Maar lieve schat, dat houdt geen mens de hele avond vol. Zo'n fijne, platte kwikstep, dat hoort er toch ook bij. Als je het niet kunt, dan leer het maar van mij. Als ik de kwikstep dans met jou, quick, quick, slow, quick, quick, slow. weet ik dat ik van je hou. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Dat mag van mij wel uren duren. Krijg ik ruzie met de buren, maar wat geeft? Maar als ik de kwik dans met jou, quick, quick, slow, quick, quick, slow. weet ik dat ik van je hou. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Ook al trap je op mijn tenen of een schop tegen mijn schenen, ik hou van jou. Op mijn kamer hebben wij het samen geprobeerd. Met een plaat van Nico Haak heeft hij het toen geleerd. We dansen nu de quickstep rock and roll. Dat is voorbij. En het mooiste is, hij danst alleen met mij.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 ik hou van jou. Pam, zo, dat was eventjes weer de hele andere kant op en dat gaan we zo meteen weer doen met de volgende plaat. Als ik de Quickstep dans met jou van Juke Twinkle Lights of zoiets, in ieder geval uitgegeven toen bij het label Telstar en ja. Die maakt volgens mij alleen maar een beetje de, de, de piratenmuziek, uh, dacht ik. Nou, een aantal, uh, hoe heet het, hoe noem je andere muziek dan? Pop? Ja, ook. Uh, nummers hebben we dus ook op hun naam staan. Telstar dus van uh, Johnny Hoes. Hè? Goed, hier is uh, Armin van Buren. En Waiting for the Night... You're simply laughing at me I just can't stop and simply let it be I just can't stop and simply let it be. Oh ja, dat was weer een lekkere van vinyl Goed, die hoor je nog wegsterven op de achtergrond Goed, mocht je het hele avond al zitten afvragen hè? Kan ik me nou helemaal voorstellen, nee Maar mocht je nou zitten afvragen Waar blijft dat groepje uit Liverpool? Waar blijven ze toch? De Beatles, nou hier Zijn ze dan, twist and shout Tenminste Aha, hij is even aan het laden mensen Kijk, en in dat soort gevallen kan je gewoon beter van het vinyl draaien Weet je tenminste zeker dat hij het doet? Maar goed. We wachten. Kijk, en daar is hij hoor. Het duurt even, maar dan heb je wat. zijn niet zo lang meer. Hè? We varen toen nog niet zo lang. Uh, ja, ik was even bezig met wat van Vinu aan het inregelen. Maar ja, als je dan eens de beatles voor het stoppen, ja, dan uh, moet je snel even wat doen. Hè? Um, nou, we hebben weinig Nederlands gedraaid, dus dat gaan we nu wel doen. Man, dat werkt lekker hier. Man, kom op. Weet je, anders dan draait het gewoon live van vinyl. Uh, ik hoop dat ik de goede kant heb en anders dan ga je het merken. Dus uh, binnen nu een enkele seconde een plaat van vinyl. Nou, dan gaan we dan. Uh... Zo. natuurlijk wel even de schuif openzetten, zoals is zo makkelijk. Nou, daar gaat hij. Eens kijken wat het wordt, hè. Ja, ja. One last smile. Ik denk dat het een idee is Dat mijn koptelefoon nu een beetje uit gaat vallen Maar ik denk dat het een idee is Als we ze even de andere kant op zetten ja mensen dit is de professioneelste radio maar ja je hoort in ieder geval dat het live is dus dan gaan we weer ja het tandje beter dit dan niet Vindelijk dat vet hè? Wow. Zo, weer een plaatje van uh, vinyl. Met een uh, geweldige professionele instart. Gedaan door deze jongens zelf. Jawel. Oh is. Toen zat er al wat muziek op die schuif. Zo. Um... <coughs> nee. Ik wil even deze hebben. Zo. Die dicht. Die open. En, en te maar. Tenminste. Hij moet alweer laden. Ik weet niet wat hij heeft de laatste tijd. Maar goed. Ik wou een, plaatje, een Nederlands plaatje draaien. Dus ja dan gaan we dat ook doen. Eén uh, wat ik vind het mooiste van Hazes. Uh, Ga. En, ja, hij heeft veel meer mooie plaat gemaakt. En dan bedoel ik niet echt de top hits. Uh, die kent iedereen wel. Maar deze is veel moeilijker. Ik heb je uitgespaard en dacht daar gaat mijn hele leven Ik heb me omgedraaid Zodat jij mijn tranen niet kon zien Wat ik voelde, dat wist jij dat is altijd zo gebleven Toch kwam het moment Dat ik je niets meer kon geven meer achterom een kus dat was genoeg en ik zei ben je niets vergeten en dat is nergens op sloeg zoals mijn onverschilligheid Een afscheid, dat doet pijn. Dus ik had het kunnen weten. Jij neemt de tijd met je mee die ik nooit meer zal vergeten. Of ik in het diepe val Je laat een leegte in machten Die niemand op kan vullen Ik zeg niets, je weet dat ik hier missen zal Andreas ook al niet meer onder ons, maar goed. Andreas wordt worden hier zijn ga. Zo, dit is uh, Everything Radio, is het station waar je naar luistert. Op het moment, tenminste, dat denk ik wel. Zijn we nog steeds hier? Everything Radio, bijna half elf, dus. Ja, kom op. Nog ietsjes meer dan een uh, half uurtje te gaan. Goed, we gaan eventjes een uh, live nummertje doen van. Uh... Oh, trouwens, het is wel zo netjes als ik eventjes zeg wie je net hoorde. Uh... Wat dat was. Oh, dat staat er weer eens niet bij, hebben ze weer eens. Volgens mij Andrea Berg in ieder geval Doe belogen. Van een uh, Duitse zangeres Maar ja, dat had je zelf ook al gehoord, hoop ik uh, We gaan een even eentje doen Van uh, Bob Vojtoch En uh, daarna waarschijnlijk eentje van Normaal moeten kijken wat we doen Maar in ieder geval Bob Vojtoch en Deerntjen van de Modeshow En dit is lekker hoor Op je allemaal niks uit Slav Daar giet je op de wielen, merk me niet allemaal niks uit. En ik kom en aans meer, of ik ben niet op die, merk me niet allemaal niks uit. Als in een droom kom, ik beurt aan deur. Dan geloof ik leven, aans anders, meer beurt. Zit me jij, ik dus des, ik ben de buks gekoord. weer hebben feit terwijl ik niks gekoord. De feit niks te doen. Of toch. life zijn ze trouwens ook goed. Dentje van de Show. Ja. Goed. We gaan even naar een uh, Nederlands product alweer. Maar dit keer Henk Bernhard. Wees nou eens lief. Ik weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt. Onzekerheid. Je weet niet waarom. Dat gaat snel weer voorbij, dan wordt alles beter. Al denk jij misschien dat deze tijd voor jou niets meer komt. Amen. amen. Gelukkig verschijnt dat jij zoveel langs, al toch mogelijk. Ik ben alweer een op het uitzoeken van een plaat, dus ja, nou, ik heb hier dus het hoesje weer van een plaat, dan moet ik die plaat weer in doen, en dan pakken we zo weer een andere plaat, en die draaien we dan weer, tenminste, dat hoop ik. Nou, weet je, ik ga er gewoon eentje op gooien. Even deze wegleggen. Oh, hou jij je buiten, jongen? Nou. Dan hebben we hier weer een plaat. Geen idee wat. Maar we gaan hem doen. Schuifje op is wel zo makkelijk, en nou, geweldig. Ik hoop dat ik enigszins verstaanbaar ben, maar goed, dat gaan we zien. Nee. Eén voordeel, je weet, de B-kantjes van plaat. Ik vind het best vet. Weet je, ik laat gewoon de B-kant draaien. doen van Ten 10cc Woman in Love En dan zo meteen het aankantje van deze oh, Dat was hem Hier is 10cc en Woman in Love Daaraan hoor je maar weer eens dat ik geen vrouw ben, want ik kan niet multitasken. Goed, toch maar eens even die B- of uh, A-kant er maar. kant. We ook weer gehad. Uh, goed, we gaan uh, trouwens allemaal gekocht bij uh, oh nee, Hotel Lapens, hoe heet het tegenwoordig, in Hilversum bij de Vinyl Marathon. Dit zijn de Cleedance Clearwater Revival en uh, de Bad Moon Rising. Clearwater Revive audio met uh, Bad Moon Rising hier bij Everything Radio, het station waar muziek in zit. Nou, um, we gaan gewoon, een ja. Ik was een beetje aan het zoeken en aan het zoeken, en toen kwam ik per toeval op dit plaatje uit: een Engels plaatje van This Henk is your land enkele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 This is your land This land is my land From California To the New York was made for me, this land was made for you and me. Met die vlammen, die pijp, producteerd like van erin en pas. Met my 30 ton vol diesel, paard van huis, plij, echo, prijs. Die vlammen, die pijp, hier die eindeloze nacht. Denk aan mijn lieve vrouwtje, wat daar ver op mij moet wacht Het is niet erg om meer so te reinen, zo veel nachten ver van jou. Wat mijn lorrie zal mij brengen, ver die mis en reën en kan. Als ik terug is, zal je zee, ach, leid toch langer voor je gaan. Maar ik weet echt zo so grappig, maar ik moet werk voor ons bestaan. Met die vlam en die pijp, relèkt weer die klein karoen. Met mijn dertig ton van diesel, ver van huis, blij ik op reis. Met die vlam die pijp, weer die eindeloze nacht. Denk ik aan mijn lieve vrouwtje, waar ver op mee moet wachten. Verschrik ik bij je trekt stop langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt het, ja dit weet alleen die maan En die nacht was allemaal verder slechter. Ik na er is geen op wille, ja dus tijd om verder geer Met die vlammen, die pijl, briljant hier die longt pas. Met mijn dertig ton vol diesel, ver van huis, blij ik op reis. Met die vlammen, die peep, die die eindeloze nacht. Denk ik al mijn lieve vrookje, wat dat ver op mij moet wachten. Ruikt hier van erin een pas, met mijn 30 ton vol diesel, ver van huis, blij, ik op reis. Met die vlammen die pijp, weer die eindeloze nacht, denk ik aan mijn lieve vrouwtje, wat dat ver op mij moet vach. Met die vlammen die pijp, ruikt hier die klein karoer, met mijn 30 ton vol diesel, ver van huis, blij, ik op reis. Met die vlammen en die pijp deer die eindeloos lucht nacht. Lekker aan mijn lieve vrouw kibana. Ik had amper mijn diploma. Toen zei ik dag, oma, ik hoor het leven in de stad ontdekken. In een rokerig lokaaltje. met een achterzaaltje bleef ik meteen de eerste dag lekken. Een blonde spetter, kijk me hand, nou, door wie ik even anders van zie. vroeger ik de dan go dansen vol. Ik zei niet in wat dat, Ik kom niet uit de grote stad, en ik al alleen van Rock and roll. Laat me maar schuwen, laat me maar gaan Want ik ben altijd al mijn eigen weggegaan Laat me maar laat me maar gaan Want de laatste trend heb ik nooit meegedaan Na nou, die desillusie, krieg ik bijna ruzie die dame nemen mijn boerenpommel. Ik zei dat is geen scheldwoord, ik kom uit een prachtwoord. Bij ons in de buurt noemt ze dat hummel. Ze zei dat ze mijn leren wil, hoe ik mijn gedragen zal. Ze wilde toen naar een hippe disco gaan. Maar toen ik amper binnen was, was ik niet zo in mijn Ik denk toch niet dat ik hier verpaal ga staan? Sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta. Lot mean my a lot of mean my Het steeds later weer ging ik met dat lekkerdier naar de kamer aan de Rozenkracht. Door heb Feuren, die eerst geleerd, hoe een zijn wief begeert. Dat was voor eeuwig aan het verstand gebracht. Die valt toen met op sprong en zei mijn lekker boerenjong. ik ben nieuwsgierig naar het platteland. Or het volk gezonder is en het nacht geen wonder is dat iedereen er niks aan de hand. De rock and roll tango van uh, normaal. Ja, mooi plaatje. Ehm, nou, ik ga even uh, kijken dat we straks iets van een eindtune hebben, want volgens mij is het er wel zo'n beetje tijd voor. Um, dus dan pakken we even onze ouderwetse eindtune erbij. Hè? Even kijken. Oh, toen viel even het een en ander weg. Hier in beeld en geluid. Wanneer oh, dat is weer. Maar, nou goed. Uh, hier viel in ieder geval het een en ander weg. En ik kijk eventjes op mijn klokje. Ik op mijn iPhone en dan zie ik dat het 22 uur en 58 minuten is. Dus ja, dan is het wel zo'n beetje tijd om afscheid te nemen. Goed. Uh, ja, in ieder geval iedereen bedankt voor het uh, luisteren. En graag tot een volgende keer. Dus ik ga nog eentje doen uh, Misschien dat er nog eentje van vinyl achterna komt Maar ik denk het niet In ieder geval ben ik er uh, In ieder geval komende zaterdag weer waarschijnlijk vanaf uh, Herbert ofzo Of komende zaterdag überhaupt al doorgaat Maar ik dacht het wel Er worden nog een beetje plannen Maar we zien wel Hier is Dolf Brouwers en ga nooit weg zonder te groeten Doei Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoon. Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen. Ga nooit weg zonder te praten, dat doet soms een hart zo pijn. Wat je s morgens hebt verlaten, kan er s'avonds niet meer zijn. Overal valt er wel wat voor, ieder huisje heeft zijn kruis. Wie zijn goed humeur verloor, loopt zo licht, ook boos van huis. Maar bedenk toch voor je kans, je weet nooit wat er gebeurt. Blijf toch niet onnodig kans, dat werd dikwijls al betreurd. Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zon. Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen. Ga nooit weg zonder te praten, daar doet soms een hart zo pijn. Wat je s morgens hebt verlaten, kan er s'avonds niet meer zijn. Het is vaak een kleinigheid. Waardoor soms de zon verdwijnt. Maar geen mens heeft zekerheid dat voor hem die zon weer schijnt. Kijk je vrouw nog even aan. Nee, zo eh. Uh, zo gaan we het toch niet doen. Zometeen nog eventjes eentje van video aan kappen weg. Gelukkig gedaan, als je hen straks niet meer vindt. Ga nooit weg zonder te praten Dat doet soms een hart zo'n pijn Wat je ze morgens hebt verlaten Kan er s'avonds niet meer zijn Ja, dat zeg ik dan wel zo leuk Mag even eentje van, wie nieuw, maar ja Nu moet ik hem wel klaar hebben staan En dat is nog niet het geval Dus dat moet even snel zijn Au. Nee, Deze plaat hebben we al gehad, jongens. Um, volgens mij is bijna alles al gedraaid. Nou, opsake, kom op. Uh, nou, dit dan. Dus kijk of dit al gedraaid is. Nou, Duits of Nederlands, ik heb geen idee, maar het is de laatste van Nicole. En mocht je het niet gehoord hebben, dan schreeuw ik het hier nog een keertje door de microfoon. Uh, de laatste is er eentje van Nicole, zo. Nou, uh, en dan uh, gooi ik hem echt uit hier. Iedereen bedankt en graag tot de volgende maal. En... Dat noemen wij scherpstellen, Sander.